Hallo, hier weer een nieuwe podcast van mij, van Brigitte. Deze podcast heet Ik zie, ik zie een pot met goud. En ik wil het eventjes hebben met jullie over een bijzonder fenomeen. Namelijk dat je soms dingen niet ziet, ook al zijn ze er. Oh ja, moet je dan je bril opzetten? Nee. En ik moet dan ook altijd denken aan uh, een verhaal dat tot mij is gekomen toen ik uh, op een reis was in Peru. Volgens mij een hele bijzondere en veelbetekenende reis geweest. Al best wel uh, lang geleden, in uh, 2000 meen ik. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Maar um, uh, wat heel integrerend is, is dat daar nog steeds indianen wonen. Uh, Weliswaar de indianen die dan in de, in de uh, jungle wonen. Um, uh, uh, ja, we weten natuurlijk allemaal dat uh, de meeste indianen verjaagd zijn destijds uh, door... Uh, nou, ons Europeanen, laat ik het even algemeen houden. Hè. Uh, heel veel waren oh, het de Spanjaarden die uh, die kant op gingen. Maar goed, hè, laat ik het even algemeen houden, de Europeanen. En uh, het bijzondere was dat die Indianen destijds, ik heb daar hele aparte dingen gezien, maar een van die dingen dat, uh, dat heel erg bekend is over Indianen die in Zuid-Amerika leven, is dat ze zich heel erg bezig uh, hielden met astrologie. En met de zon en de maan en eh, nou ja, sterren en daar konden zij ook bepaalde eh, voorspellingen uithalen. Of wisten ook van dan is een goede tijd voor dit of voor dat. En een van de dingen die ze hadden gezien was euh, ja, dat ze een soort van uh, uh, ja, aangevallen, ik weet niet precies hoe het omschrijven was, maar een soort van aangevallen zouden worden... En, en ja, dat heel veel van hen zouden gaan overlijden. En, en dan hadden ze zelf daar natuurlijk niet een idee bij hoe dat dat zou gaan gebeuren. Alleen, het stond in de sterren geschreven dat uh, nou, dat, dat zou gaan gebeuren. Dus ik is natuurlijk een beetje uh, angst en jagend. Ik kan me voorstellen dat het voor hen ook uh, uh, niet zo leuk was. Al had ik zelfs een, een soort van jaartal uh, en, en misschien zelfs wel datum bij. I don't know, maar in ieder geval ze wisten het. En toen kwamen die Spanjaarden met hun boten. En wat denk je? Die Indianen die zagen ze niet. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder, want als je zegt: als een boot zie je het toch en zo. Maar eh, als je iets niet kent, dan zie je het ook niet. Of als je op zoek bent naar iets en je denkt dat het er op een bepaalde manier uitziet. Ik heb het zelf namelijk ook wel eens getest hoor, dat ik. Uh, uh, op zoek was naar iets en ik had een bepaalde voorstelling erbij hè, dat het uh, volgens de verpakking zo en zo uit zou zien en dan zag dat, was het veranderd de verpakking, misschien heb je er zelf ook wel eens gehad in een uh, supermarkt en uh, daar kan ik het gewoon niet vinden, ik kijk er gewoon prettig overheen. heen nou zoiets moet wel denk ik dan <laughs> zijn geweest ook met die Spanjaarden dat ze het gewoon niet hebben gezien en uh, nou ja, ja, weet je, dus die, ze, ze hebben zich ook gewoon niet verdedigd of niks. Ze zijn gewoon afgeslacht. En, en, en nou ja, uitgeroeid. Heel simpel, tot, ze hebben ook niks gedaan. En ook omdat ze dachten, nou ja, we, we, we, we hebben, stond ook al geschreven in de sterren. Het is natuurlijk heel, heel bijzonder. En ik vind het zelf altijd heel intrigerend, want ja, uh, soms, het is niet dat je het niet wil zien. Die Spanjaarden wilden het echt wel zien. Of de uh, Sorry, die uh, Indianen. Maar. Uh, ze zagen dat gewoon niet, omdat ze gewoon niet wisten van wat ze konden verwachten. En uh, dat is altijd, of je hebt een bepaalde voorstelling. En dan zie je het, dan, dan komt het vanuit een heel andere hoek. Ziet het er anders uit en dan kun je het misschien ook niet zien. En wat zie jij niet, of... Kan je of wil jij nog niet zien. Ik heb het zelf ook wel eens. Hè, dat ik bepaalde. Hè, ik ben ook maar gewoon mensen, Ik heb ook wel eens. Achteraf kan ik wel zeggen. Goh weet je. Het was wel onder mijn neus. Of dingen die ik niet kon zien. En ik, Aan de andere kant heb ik hier dus wel echt. Heel vaak mee te maken. In mijn bedrijf. Um, omdat ik natuurlijk met mensen werk. Die uh, heel graag ook. Toch wel, en uh, uh, die pot met goud die in ieder van ons zit. Uh, we zitten er zelfs vaak op, uh, uh, ja, die je natuurlijk graag wil gaan zien. En soms zie ik het zelf ook niet hè, voor mijzelf. Dat is vaak makkelijker om voor een ander te zien dan voor jezelf. Um, maar ik, ik, ik hoor dat dus ook vooral veel bij mijn uh, cliënten. Ze definiëren dat dan als een, bijvoorbeeld een zakelijk probleem. En dan, dan gaan we dat samen eigenlijk helemaal uitzetten. Uh, en, uh, en uiteindelijk kom, kom je, hè, komen wij in zo'n sessie, ik met mijn cliënt, dan toch wel heel erg tot uh, het stuk van iemand zelf. En uh, vaak is het ook iets waarvan ze achteraf zeggen, ja, uh, ja, dat ik er zelf niet op ben gekomen. Jezus, dat is uh, wel een heel erg open deur. Of, uh, en dan zeg ik altijd, van, ja, dat is misschien wel zo. Maar ja, die Weet je, het is natuurlijk lastig om dat bij jezelf te zien. En de tanners, zo maak ik dan altijd maar meter voor, trekken natuurlijk ook niet zo'n eigen kies. Hè. Daar moet je dan toch eventjes voor geholpen worden om dat te kunnen zien. En zo hebben we ook allemaal onze blinde vlekken. Oké hoor. En het is altijd heel fijn om daar zicht op te krijgen. Um, maar de vraag is natuurlijk: uh, willen we ze zien? Hè? Wil je ze zien? En kan je ze zien? En in die blinde vlek uh, schuilt eigenlijk onze pot met goud. En daarin schuilt de, de oplossing of het talent of iets waar jij weer verder mee kan komen. Uh, en soms moet iemand anders gewoon even dat gordijn dat ervoor zit, waardoor je het niet kan zien, wegtrekken. Ik kreeg uh, onlangs uh, uh, een, uh, een super. Een leuk mailtje van een cliënt van mij die zes weken eerder, daar, hè, zes weken ervoor, voordat hij dat mailtje schreef, daarnaar was geweest. En in het mailtje gaf hij aan dat hij best wel verbaasd was wat er um, ja, na één sessie in zes weken tijd was gebeurd. Um, en dat was ook zakelijk van alles uh, gaan rollen voor hem. Ja, en waar hij zeg maar, tijdens die sessie nog niet echt zicht op had. En waar we aan gewerkt hadden. En naar gekeken hadden. En um, ja, wat hij in die sessie nog niet, hè, eerst nog niet kon zien. Maar wat we, waar we de, ja, het gordijn van uh, opzij hebben getrokken. Zeg maar. En de pot met trouwte hebben gevonden. En logisch dat, dat iemand dat niet kan zien. Hè, uh, want ja... Uh, we... we, we we zitten natuurlijk allemaal wel eens, en de een wat meer dan de ander, in de loep van ons leven. Zichtbaar krijgen waar jouw uh, uh, blinde vlek, hoe wat waar dan ook, is. En jouw pot met goud te zien krijgen. Uh, te zien dat die ontzettend aan het blinken en aan het schijnen is. Uh, want ik weet ook dat jij liever die pot met goud uh, ziet. En uh, ja, dat je daar ook uit wilt putten. Want hij is natuurlijk van jou, hij zit daar. En, wat ma en, en uh, dat maakt ook dat je daar, als je daar eenmaal zicht op hebt en je kunt daar gewoon gebruik van maken. Hè, die is ook vaak uh, uh, onuitputtelijk, hij is totale overvloed. Um, ja, dat maakt ook vaak dat je daar heel, hè, als je daarmee bezig bent en daaruit kan putten, dat je je heel blij uh, voelt. En heel erg vervuld hè? ook kan voelen. Nou, dat noemen we dan weer leven in luxe. Tot de volgende keer. Heb nog een hele fijne dag. En um, voor meer podcasts, check de website regelmatig. Of volg mij op social media.